Vier uur even kunnen met het NOS-journaal. Voormalig filmmaker Job Goschalk is zijn aandelen in Kemna-casting kwijt. Daarmee heeft Kemna definitief met hem gebroken, laat het bedrijf weten aan het AD. Eind vorig jaar werd de actieve samenwerking al gestopt. Goschalk kwam november vorig jaar in opspraak. Meerdere acteurs spraken over vreemde castings waarbij ze hun kleding uit moesten trekken. Vorige week ontstond opnieuw ophef rond Kemna... toen de nieuwe revue berichtte... dat er nog altijd zakelijke connecties waren met Goschouk. Barbara Bush is overleden. De voormalige first lady van de Verenigde Staten was al een tijd ziek. Barbara was de vrouw van George Bush... die president van Amerika was van 1989 tot 1993. En in 2001 werd haar zoon president. Barbara Bush is 92 geworden...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 Werkgevers hoeven straks maar een deel van het minimumloon... aan arbeidsgehandicapten te betalen. De rest krijgt de werknemer uit de bijstand. Voltijdswerk loont daardoor minder voor mensen met een beperking... omdat zij minder arbeidskorting krijgen dan reguliere werknemers. De Tweede Kamer praat er komende dag over. En er is gevoetbald gisteravond. In de eredivisie heeft FC Twente thuis PEC Zwolle verslagen. Het werd 2-0. Ondanks de winst blijft Twente laatste in de eredivisie...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 Focus. Met Jeroen Kortschot. Welkom terug. U luistert naar Focus. Het is twee minuten over vier. Um, het is, dat kan niet anders, het nachtprogramma van de NTR... waarin wetenschap en geschiedenis centraal staan. Straks kunt u luisteren naar een documentaire... over het meest irritante stukje audio dat de radio u te bieden heeft. Nadat je het hebt gehoord, krijg je het met geen mogelijkheid meer uit je hoofd. We hebben het over de jingle. En voor de rubriek... Wetenschapsgeschiedenis in duizend voorwerpen gaan we naar het jaar 1686. Ja, toen was er ook al wetenschap. Het jaar dat chirurgijn, anatoom en ondernemer Govard Pitlow een anatomische atlas uitgaf van de meest gruwelijke plaatjes. van de Clash. En een nieuwe aandacht voor iets heel anders. Het meest hinderlijke, maar ook de meest krachtige vorm van audio... waarmee we uw oren plagen. De jingle. Een muziek die, mits goed gemaakt... dagenlang in je hoofd kan blijven zitten. Het zijn maar een paar noten, een slagzien, meer is het niet. Maar toch, voor een merk kan een jingle wonderen verrichten. Focus. En dus worden we omgeven door geluid dat iets van ons wil. Dat ons bewust of onbewust allerlei signalen geeft. Je jingle en zijn jongere zusje, het soundlogo, zijn overal. In een steeds andere gedaante onontkoombaar. Als je op straat loopt, bij het opstarten van je computer... in de sportschool en hier op de radio. Luistert u naar een documentaire van Hans van Wetering en Jeroen van Berghijk. De jingle is dood, lang leven de jingle. Kip, het meest veelzijdige stukje vlees. Als je die zin leest, dan denk je... Wie heeft dat bedacht? Kip, het meest veelzijdige stukje vlees. Nou, ik kom naar een reclamebureau en dan, uh, nou, dan laten ze die hele kipcampagne zien. Dat is de ongeveer 25 jaar geleden. En wat ze allemaal van plan zijn. En, en, en dan moet een jingle bij. Hè? Dan maken we een filmpje. Dat kip wordt gebakken in boter. En dat kip wordt gebakken zus en, en, en niet gebakken en geroosterd. En dan, dan zit je bij zo'n vergadering. Want zit er zitten nog uh, zes, zes mensen bij. En, en dan, komt, dan komt die zin... Want ik, ik dacht, ik had het al meteen gezien. Ik denk, er komen ze iets met kip, kip, kip. Ha, lekker kip, weet ik wel. Nee, die zin... Kip, het meest welzijnige stukje is kip. Die kip jingle, dat was waar het voor ons allemaal mee begon. Maar er waren er meer, veel meer. Altijd weer een gezellig moment met de lekkerste koffie. Wij vroegen ons af, bestaan dergelijke jingles nog wel? En hoe is het mogelijk dat die simpele reclamedeuntjes... jaren later nog steeds in ons hoofd zitten? Wat is het geheim van de reclamejingle? Geen betere manier om die vraag te beantwoorden dan er zelf een te maken. Hoe moeilijk kan dat zijn? En dan willen we een jingle voor deze documentaire. Een jingle over jingles, zogezegd. een soort van rokerige chess. Dat is ook niet echt jingle, hè? Nee, het is totaal. Nee. Het, ik vind het hartstikke mooi. Ja, maar... maar het is totaal niet jingle. Nee, het is geen jingle. Het is nee. geen jingle. Maar wat je dus kunt doen, je kunt dus een, een, een kant-en-klare, ingeblikte uh, beat nemen en daarop iets zeggen. En daar kreeg je zo'n stem overheen, ja. weet je wel. Radio 5, uh, morgen, van zondag, uh, et cetera, et cetera. En dat klinkt allemaal hartstikke gelikt. Maar het is niet echt een jingle. <laughs> Dit is ongeveer wat ik maak, ja. toch? Ja, Kan, kan, kan, maar... Nee, iets meer voor een, uh, yeah. een serie of zo, iets met... Uh... Dit is hem. <laughs> dit is hem. <laughs> dit is voor mij de jingle. Jingles hebben zich diep in het collectief onbewuste ingegaan. Maar begin deze eeuw was dit... Nou, dan vind ik dit niks. Ik heb niet iets dat je denkt, hé, hey, wat is dat nou precies? Nee. Maar, maar, maar, maar toen je dus net dit ging zingen... toen dacht ik, hé... Hey, ja, dat vind ik een goede opening. Dat is Kloes van Mechelen... die jarenlang met Wim T. Schippers... het VPRO-radioprogramma Ronflonflon maakte. Minder bekend is dat hij ook de muziek schreef... voor de Grols reclame Vakmanschap is Meesterschap. En natuurlijk Kip, het meest veelzijdige stukje vlees. Als iemand weet hoe je een goede jingle maakt, dan is hij het wel. Je legt eerst de tekst op tafel... En dan, als het nodig is, uh, ga je denken... God, wat een leuke tekst. of we daar een Zuid-Amerikaans ritme? Dan Ga je een beetje ritmisch denken. Maar je moet dan vast, vaststellen wat je wil. Want als jij een leuke tekst schrijft... dan zeg je, nou, je kan er een samba van maken. Uh, je, je kan er een rock'n'roll van maken. Kijk, dat, dat, dat is mijn enige handigheid. Dat je zegt, nou ja, dat, dat is de tekst. En dat lijkt me het einde met... met, de, met dat het rock'n'roll is, weet je wel... Dat, dat moet je vaststellen. En als je dan in gesprek zegt, en de ene zegt nou, Samba is ook wel leuk, doen, doen, doen, doen, Ja, dat is toch ook wel leuk, hoor. Ja, maar je kan ook een tango, een dat is toch ook wel leuk. Maar dan moet je gaan denken, ja, wat wil ik? Het is vaststellen wat je wil. In, in het begin heb ik heel veel jingles gemaakt, tot we met Koning Max toe, en uh, ja, dan kreeg je een slagzin, en dan, dan, daar wilden ze graag een liedje van. En uh, het was, dus, dat was altijd het misverstand, want ja, een jingle is geen liedje natuurlijk. Maar, maar een jingle was altijd een domweg één regel. Ik moest zo lachen, uh, lekker anders, puur Oosters, Koning Max. Ja, wat moet je daar nou van maken? Dus, het uh, dat, dat was een van de eerste die ik maakte. En dan heeft een heel uh, aardig meisje wat ik kende en die wel goed zong, die zat in een cabaretgroepje, lekker anders per Oosters, Codimax. De Oosterse keuken thuis. <tie> dat was een beetje gammelang <tie> erachter. Nou, ja, het hebben vooral 15 jaar gebruikt. Met muziek begon wilde ik helemaal geen jingles maken, daar dacht ik niet eens over na. Nou, die speelde gewoon East uh, Jazz uit New York. Nou, de Preacher Pie. En al die thema's. Dat vonden we fantastisch. Maar ja, er was toen al weinig amplooi voor. En ik kon niks anders, ben ik in nachtclubs terechtgekomen. En toen speelde ik op, ik weet nog heel goed... ik speelde in een nachtclub in de Togedero. En toen zat ineens Paul Huff uh, in die nachtclub. Ik denk, nou, die fotograaf, die zit, uh, zit al eeuwig met mooie modellen. Waarom gaat hij nou weer op in God, naar die nachtclub? Om die lijpe danseressen te zien, één keer in de twintig minuten. Maar toen was pauze, en toen zegt hij, ja, ik heb een probleem... Ik, uh, ik doe Grols, de vakmanschap is meesterschap Daar heb ik altijd de foto's van gedaan. En die stonden ook zwart-wit in de parolen en zo. Ik zeg, ja, die ken ik wel. Het lijkt me gewoon dat dat mooi klopt met barokmuziek. En toen zei ik Bach en toen werd hij natuurlijk een beetje beroerd. Want dat was de hele bedoeling niet. Maar ja, uiteindelijk heb ik eens een keer een demootje gemaakt. En uh, ja, daar was iedereen enthousiast voor, een, uh, dat heeft, voor. Of twee jaar geleden is het weer uh, uitgebreid gebruikt voor een... Uh, en dan even door de jaren heen. Hoe langer we met Kloes praten... hoe meer Hans en ik tot de conclusie komen dat die jingle van ons... nou ja, zich niet echt kan meten met die klassieke Kloes-jingles. Zou hij er niet eentje voor ons kunnen maken? Om te laten zien hoe het dan wel moet? Geen probleem. En een paar dagen later krijgen we het resultaat gepresenteerd. Kijk, wat ik gedaan heb weet ik niet precies... maar ik denk dat dit dan de jingle is... Ja. De jingle, de jingle, wat is er met de jingle? De jingle, de jingle, de jingle is weer terug. We gaan de jingle vaker horen, want de jingle is er geboren. De jingle, de jingle, de jingle is een feest. De jingle, de jingle is terug van weg geweest. De Jingle is Dood, Lang Leven de Jingle. Een documentaire over opkomst, ondergang en reizenis van de reclame en stations Jingle. Met marketingstratege Mark Oosterhout, neurowetenschapper Steven Scholten... en jinglemaker Kloes, rondflonflon van Mechelen. De Jingle is terug van weg geweest. Het is wel heel erg, Kloes. Aan het woord is Bart van Gogh. Een topformat, een van de bekendste jinglemakers van Nederland. Ja, nou ja, weet je, ik hoor die drums die eronder zitten. Ja, dat is, dat is bijna kult, omdat ze zo oud klinken... en daardoor weer heel grappig zijn. Maar dit is wel, eventjes, even serieus, dit is, ja, dit is natuurlijk over de top... maar wel heel leuk. En het heeft een aantal ingrediënten, afgezien van de, van, van de, van de, van de, de, de grap die eruit gehaald is... maar het, het aantal ingrediënten uh, dat gewoon in een jingle hoort te zitten... Er zit een rijmpje in, je kunt het onthouden. Het is een heel simpel melodietje. Het heeft een, het heeft een haakje waar je uh, door, door getriggerd wordt. Uh, buiten het feit dat het ontzettend vals verzorging is. is heel grap... Het is helemaal heel grappig, dit valt meteen op. En of je het nou leuk vindt of niet. En of je nou zegt van, uh, oh vrees, ik ga er niet naar luisteren. Of ja, dan ga ik naar luisteren. Je kunt er niet omheen. En dat is natuurlijk het doel van een jingle. Je kunt er niet omheen, je hoort dit en het valt op. Dus wat dat betreft is het gewoon een schot in de roos. Waar kennen we jouw stem van? Ik ben heel lang de stem van Sky Radio geweest. Van uh, 1995 tot uh, 2008, zo'n beetje. Dus uh, was ik degene die altijd zei. Uh, Sky Radio 100.7 FM. Maar is het niet een beetje zo dat, dat je vroeger had, je dus de klassieke jingles van. Uh, die. Uh, Completa of. Uh... Boe Boe bla, bla. Altijd een leuk voorbeeld. Wat is dat? Uh, ik mag het doen, want het merk bestaat geloof ik niet meer. Domovela. Boe Boe bla. bla we maken Domovela. Oh. Dat waren uitschieters. Dat waren, die vielen zo op. Omdat het. Uh, enerzijds. een enorm tuttigheidgehalte had. tussen die hele hippe. Uh, reclamespotje die je toen al hoorde. en daardoor heel erg opviel. Maar het grappige is dat nu inderdaad. nu ik dit zo zie. Zeg jij, oh ja, het, het, het, het, mensen herkennen het nog steeds. mensen die dat toen ooit een keer gehoord hebben. en dit praat je over 1980, mind you. dan. ja, weet je wat het blijft hangen? Uh, de combinatie tussen de de, de. de simpelheid van de melodie. En de opvallende tekst die maakte dat het bij mensen beklij, uh, ging beklijven... en, en dat mensen het dus na, na 20, 30 jaar gewoon kunnen reproduceren. Maar dat is toch een beetje verdwenen, die, die, die klassieke, noemen we dat allemaal... de klassieke jingle, of zie je dat anders? Nou, ja en nee. Ik vind dat dat wel meevalt. Dat als je, uh, het is misschien veranderd. Het misschien een andere, heeft misschien een andere vorm gekregen. Ik denk dat het tekstueel eenvoudiger geworden is... En... Daardoor misschien minder opvallend. De muziek is natuurlijk wat. wat liever gezegd, de reclamemuziek. heeft zich veel meer aangesloten bij de, bij de popmuziek. en bij de, de, de gangbare muziek. waardoor het minder onderscheidend is van wat je de hele dag op de radio hoort. Vroeger waren reclamedeuntjes natuurlijk echt, echt reclamedeuntjes. Dat waren ook echt. daarom noemden we het ook deuntjes. Omdat het heel ver weg stond van de, van de muziek die je alledaags op de radio hoorde. En daardoor viel het misschien meer op. tussen al, tussen al die liedjes dan, dan nu. Ik denk dat dat misschien inhoudelijk het, uh, het grote verschil is. Uh, dat is er misschien een hele tijd geweest waarbij er heel erg diep werd nagedacht... en zo diep werd nagedacht over, over de inhoud en over de uitvoering... dat het misschien inderdaad wat, wat, wat, wat ja, vervaagde of wat, wat minder opvallend werd... Dat is wel een beetje een trend geweest van, nou, doe maar gewoon en doe je gek genoeg. Dat merkt je ook aan, de, aan het stemgebruik. Dat is natuurlijk inherent aan de, aan de ontwikkeling die, die parallel loopt aan, aan, aan, aan reclame jingles. Het stemgebruik in jingles is, is ook heel erg veranderd. Vroeger was het echt wat daar echt reclame stemmen. Doe eens, doe eens een echte reclame stem dan? Een reclame stem die iets aanprijst. Dat, dat was vroeger een beetje de trend. Die Jeroen Rehuis die, die, die was natuurlijk helemaal hoe bedoel je, die overdreven, die, die praat alleen maar zo. En dat, dat, dat hoorde je in de reclame stemmen ook een beetje. Dat waren altijd rolletjes. Uh, wij noemen dat gek genoeg altijd een beetje de, de, de hoorspeldkern... die dan reclamesportjes deed om echt geld te verdienen. En die, die mensen klonken ook uh, alsof ze een rol, echt alsof ze een rol speelden. Dat, dat, dat straalde er vanaf. Heb je dat ontdekt? Ja, dat heb ik ontdekt. Over oh, heb je dat ontdekt? Nou, dat heb ik daar ontdekt. oh heb je dat daar ontdekt? Ja, dat heb ik daar ontdekt. Dat soort dingen, dat denk je, ah, tenen krommend, weet je. Dat, op een bepaald moment moest dat allemaal gewoon en moesten mensen gewoon gaan praten. En waren die overdreven stemmen, die waren gewoon helemaal uit. Ik ben Mark Oosthout en ik ben uh, eigenaar, partner bij een reclamebureau NS5. En hou me vooral bezig met strategie. Hoe gaat dat op dit moment in de reclame? Is de jingle nog iets dat echt veel gebruikt wordt? Ja, die jingle wordt nog steeds gebruikt. Wij noemen het alleen geen jingle meer, dus dat is misschien een <laughs> verschil. Tegenwoordig wordt dat een soundlogo genoemd. Okay. Maar dat is eigenlijk wat jullie een jingle noemen. En um, waarom is het zo belangrijk? Omdat het herkenning geeft. Het allerbelangrijkste, misschien is de bekendste jingle in Nederland... wel Randstad zijn Ho... En dan goed gezongen, dat kan ik niet. Maar uh, kijk, dat maakt het, het, het merk waar het om gaat ongelooflijk herkenbaar. En heel vroeger, als we ver terug in de tijd hebben we ooit Nescafé. Bekende muziek van Ilja Gort, volgens mij. En uh, die was daar heel goed in. En uh, ja, dat maakte natuurlijk het merk heel eigen en herkenbaar. En dat zat dan... Welke tekst? Dat, was een, dat, was dat, door... een, dat zat geen tekst overheen. Dat was eigenlijk een begeleidingsmuziek van een commercial. en uh, een, hele, een beetje exotische commercial... En dat, is, uh, dat muziekje werd zo bekend dat dat op een cassettebandje werd uitgegeven. Ja, dat is natuurlijk nu heel ouderwets, maar dat werd toen gedaan. En dat was eigenlijk de eerste keer dat muziek en reclame zo'n ongelooflijk uh, impact had. Dat mensen zeiden, oh, dat wil ik hebben die muziek. dat daar echt werd veel groter was met, uh, met, die huiselijke... met lekkere koffie ja. en gezelligheid ja. en wel een bekend deuntje ook. En daar moest uh, Nescafé tegenover zitten met oploskoffie ook. Hè. Dus dat is een echt ander concept. En, uh, dus ik denk dat ze eigenlijk bewust gekozen hebben voor een heel ander sound. En wat ze volgens mij willen is het gevoel geven dat oploskoffie goede koffie is. En ik denk dat dat op die manier ook een bijdrage levert aan, uh, aan de kwaliteitsperceptie van oploskoffie. In de jaren tachtig gingen grote merken ertoe over popsterren in. You're the best, yeah Donna en Michael Jackson voor Pepsi. Run DMC voor Adidas. Dat ging ten koste van de ouderwetse jinglemakers. Wat zat daarachter? Kijk, merken zijn altijd op zoek naar herkenning. En, en idolen helpen natuurlijk heel erg om die herkenning te krijgen. Dus als, jij, als jij ergens een nummer van Michael Jackson of Tina Turner onderzet of andere sterren, dan is dat per definitie natuurlijk al heel sterk, omdat je die herkenning opbouwt. Kijk, de, uh, merken zijn natuurlijk steeds op zoek naar het grote publiek en muziek bleek, kijk, dat is uh, een manier popcultuur, zeg maar, om mensen aan... Te... Die spreekt mensen aan en merken ontdekten, hey, als wij die popcultuur gebruiken... dan zou dat wel eens kunnen helpen om uh, fans te creëren voor ons merk. Kun je daar voorbeelden van? Ja, Pepsi en Coca-Cola zijn voorbeelden die daar al heel snel mee kwamen. Uh, Pepsi nog maar drukkelijker dan Coca-Cola overigens. Maar uh, ja, dat zijn gewoon voorbeelden waar je ziet. Die zagen, hé, hey, we moeten die sterren hebben. Want als we die sterren hebben, dan ja, spreken wij een hele grote doelgroep pas. Kijk, en wat je bijvoorbeeld ook nu nog ziet... als je het even helemaal in deze tijd Max Verstappen en uh, Red Bull zei ik precies hetzelfde concept. Snap je? Dat is weliswaar nu geen artiest, maar een uh, autocoureur. Maar die heeft dezelfde werking. Want mijn zoon, ik heb twee zonen, al 21 en 19. En die vinden Max Verstappen een held. Hè? Dus, dus, dus die vinden Red Bull ook een heel stoer merk. Nou, je ziet, uh, Heineken heeft veel gebruik gemaakt van hè, een bekende autocreus, ook niet zo lang geleden, over Don't Drink and Drive. Dus dat format van, van helden om een idolen, een filmsterk George Clooney. Ik zag hem niet eens dat George Clooney voor Nespresso. Ik, ik denk dat hij. Er zijn zelfs uitgerekend dat George Clooney ongeveer 40% van de waarde van Nespresso is. Dus als je het op de balans zou zetten. Dan zou 40% van wat op de balans staat eigenlijk te danken zijn aan George Clooney. Uh, maar uh, dus, dus dat er, en voor de artiesten was het een bron van inkomsten. Want kijk, op het moment dat je op die manier gewoon uh, je geld kan verdienen, is dat natuurlijk een hele aantrekkelijke vorm. Werd ook door sommige artiesten ook met ledenogen aangezien. Met name de, de, de kritische, wat meer 60-achtige artiesten. Maar, die uh, zo, dat soort uh... Ja, dat soort typisch. Maar het grappige is, wij hebben zelf het commissie... Commercial... Die vonden dat maar niks. Nee, ja, die vonden, daar maak je geen muziek voor. Dat was Neil Jong. Die zich altijd heeft verzet tegen het gebruik van zijn muziek bij commercials. Kloes van Mechelen daarentegen heeft daar nooit problemen mee gehad. We laten de jingle van Kloes aan marketingstrateeg Mark Oosterhout horen. Wat vindt hij daarvan? Gaan we hier luisteraars mee trekken? Nou, dit is natuurlijk retro, Heel erg ouderwets, natuurlijk. Maar hij gebruikt, denk ik, heel goed de wetten die we toen gebruikten... om te denken dat dat een dingel was, ja. Nou, dat ik, ja, dat is natuurlijk een hele simpele notenpatroon... wat Kiro heel, echt ongelooflijk bekend. Dus het is helemaal niet onderscheidend. Als je dit voor een merk zou doen, is het totaal niet onderscheidend. En, en de emotie, is het wel de goede emotie? Nou, ik vind het een beetje een platte emotie. Gewoontjes. Oh. En de mol. 1 tegen 100. Zoiets vind ik. trots. Oké, okay, maar hoe moet het dan wel? Als die jingle van ons uh, te braaf is... en die van Kloes te retro... dan moeten we misschien nog een derde jingle laten maken. Door een jongen maken. We gaan met een tekst van Bart van Gogh naar Eline Thielen. Een 24-jarige DJ en jinglemaakster. Wil zij voor ons een jingle maken? Zeker, zeker, ja. Het is, uh, het is wel een hoop werk... Ik weet niet hoe lang jullie vorige keer bezig waren. Maar wij besteden vaak wel een hoop aandacht aan onze jingles. Maar we kunnen in ieder geval een goed idee opzetten En dan ga ik hem gewoon tot in de puntjes verzorgen. Vandaag de dag worden gewoon heel veel sounds gebruikt. Dus een jingle maken vandaag de dag. Ik ben denk ik wel vaak een hele dag bezig met één jingle. Alleen maar omdat het vaak zijn het iets van honderd verschillende sounds. zijn. Ja. Ik ga eventjes een paar nummertjes erbij pakken. Gewoon, uh, ja, bestaande nummers. En dan kunnen jullie eventjes kijken van wat, wat lijkt jullie leuk om vernieuwend. Ik geef een paar suggesties en dan kunnen jullie een beetje uh, zoeken. Uh, we zijn bijvoorbeeld iets in de trend van... Dit is wel uh, iets wat bijna iedereen wil aanspreekt. Elaine gaat aan de slag. En over een paar dagen kunnen we het resultaat horen. Ondertussen dwalen wij verder af in de wereld van jingles, audiologo's en soundbranding. Een simpele reclame jingle is al lang niet meer genoeg, zo ontdekken we. De jingle is onderdeel geworden van een audio-identiteit. Uh, mijn naam is Jan Willem, kleinwillink. En ik werk voor het bedrijf Blackbird Soundbranding. Kijk, soundbranding gaat om het bewust gebruiken van geluid met je merk. Dat is eigenlijk soundbranding. Wij werken nu voor het uh, project voor Leaseplan. Um, een leasemaatschappij. Uh, we hebben een project gedaan voor Deltaloid. We hebben een project gedaan voor Basic Fit. Wat we gedaan hebben, we, eigenlijk wat wij creëren voor Basic Fit en eigenlijk voor elk merk, een, we noemen dat audio-identiteit. Dus we, we stellen vast samen met merk: hoe wil jij klinken? Um, en dan hoe wil je klinken op de verschillende plekken waar je communiceert. Dus op een uh, radio TV commercials, we hebben dus ook muziek gemaakt voor radio TV commercials. Uh, muziek voor wachtmuziek. Als jij nu belt naar Basic Fit en uh, je komt wordt in de wacht gezet, dan, dan hoor je daar muziek. Um, ze hebben apps uh, waarmee je constant, uh, je sport uh, kan bijhouden. Uh, daar zit uh, geluid muziek uh, onder. Um, on uh, online video's, instructievideo's, daar zit uh, muziek onder. Kijken. We moved on to create music for basic fit. Not only did we compose an audio logo, the unique counterpart of the visual logo, but we would also make sure theirs was a fitting sound for all the other audio touch points of basic fit. The audio had to be upbeat, energetic, and happy. And to make it even more unique, we made sure to use unique sounds of fitness itself, like breathing in and out, energizing claps, and some fitness equipment. With everything combined, we created an audio logo that represented basic fit at all times. De scheidslijn wat mij betreft tussen sound logo en jingle uh, is, is heel... Uh, ja, dat, dat is, dat is, nou, je kan het niet zo scherp stellen. Je hebt uh, ja, audio logo's, je hebt geluiden... Uh, ting van Glashelder, Interpolis, een hele herkenbare ting. Dat is dan een bepaald uniek geluid. Glashelder. Uh, de leeuw van uh, MGM, uh, uh, dus de brullende leeuw. Dat is, dat is niet geen muziek, maar dat is wel herkenning. Dat is wel, uh, dat is niet echt een jingle, dat is ook niet echt een audiologo... maar het is wel daarmee een stukje audio... wat heel zorgt voor die herkenning, meteen met dat merk. Hoe meer je erop let, hoe vaker je ze hoort. Die ultrakorte soundlogo's, of hoe je ze ook wil noemen... Automerken bijvoorbeeld zijn daar goed in. Peugeot. Mercedes. BMW. Maar in feite ben je de hele dag omringd door dit soort geluiden. Naast het ontwikkelen van audio-identiteiten... is Klein Willink ook bezig met de vraag... of je met muziek het koopgedrag kan sturen. Dat is gewoon een leuk onderzoek. Dat in, een, in een wijnschap, in een retailer... hebben ze een week lang Duitse muziek gedraaid. In dat, en toen gingen mensen dus Duitse wijnen kopen. Een week daarna gingen ze Franse muziek draaien. Toen gingen ze Franse wijnen kopen. Dus blijkbaar doet het wat met je als persoon. Als je daar rondloopt en je krijgt dat gevoel... en denk uh, dan word je dus meegetrokken in, uh, in die wereld... Ja, nou mijn naam is Dennis Moerenburg. Ik ben de shopmanager van de Likker Tobacco en Chocolate Store in Launice op Schiphol. De winkelen moet weer leuk worden voor de klanten, zeg maar. De klanten zijn tegenwoordig natuurlijk wel redelijk verwens. Ze kunnen alles overal kopen. Dus je moet het vooral weer leuk maken voor ze om te gaan winkelen. Nou, dat hebben we getracht door elke assortimentsgroep in een bepaalde. Uh, sfeer te zetten qua inrichting, maar ook qua muziek die daarbij hoort. Alles om, zeg maar, passend bij de productgroep, waardoor je ja, meer in de moed komt om, uh, om het product aan te schaffen. Dus we lopen nu door de chocola naar, uh, naar de Spirits toe. Ja, voorbij de. Oké, nu staan we in de. We staan bij een enorme wand, een ja. Sapphire, volgens hey. mij is de gin. Iets een soort nee. oh. ja. die keurtje, liqueurtje. Het ziet heel vrolijk opwekkend uit. dit is Ibiza, dit is een dance. Ja, inderdaad, dit is Ibiza. De whisky lounge? De whisky lounge, oké. Okay. Beetje jazzy. En ook overal een beetje dat shop in shop. Waardoor je ook echt het idee hebt dat je in een aparte, in een aparte ruimte bent. Maar werkt het nu ook, want nu horen we een beetje jazzy muziek en, en uh, ja. Ja, <laughs> dat is uh, natuurlijk al een beetje moeilijk in te schatten. Ik bedoel, uh, uh, we draaien goed. Hoi oh, Hans, je spreekt met Elaine. Oh, hi. Hi, ik hi. had hi. het om te zeggen dat de jingle af is. Oh, te gek joh. Uh, uh, hoe, hoe is hij geworden? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Het 1, 2, 3, Het is van Wie kent ze niet? Deze klassieke reclame jingles. Maar worden ze nog wel gemaakt? En zo ja, wat doet het met je? Een radiodocumentaire over jingles, soundbranding, neuromarketing en natuurlijk Randstad uit zijn bureau Oh, Goed. We hebben nu drie jingles. Die snel in elkaar geflanste van ons... die van Kloes van Mechelen en die van Topformat. Maar welke werkt nu het beste? Een van de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar de effectiviteit van reclame... is de zogeheten neuromarketing. Wat is neuromarketing? Steven Scholten, onderzoeker bij het neuromarketingbureau Nurensics. Uh, Nurensics is een, uh, nou, een neuromarketingonderzoeksbureau... En dat lijkt redelijk op een normaal marketingonderzoeksbureau. Een marketingonderzoeksbureau die ja, is geïnteresseerd in wat voor effect bereikt iets. Typisch gezien zul je dan zien dat je kijkt naar uh, wat je noemt gecontroleerde processen. En dus je gaat de straat op en je vraagt van nou, wat heeft u onthouden, wat vindt u mooi, wat heeft u laatst gekocht. Maar als je wil weten aan de processen die daarvoor een rol spelen. Uh, wat zijn de processen die leiden tot het moment dat uh, ik iets koop. Of wat zijn de processen die een rol spelen in... Uh, Waarde gaan hechten aan een merk, dan is het heel lastig om achteraf nou uit te vragen wat er gebeurd is. Uh, waarom? Uh, nou, mensen maken op basis van heel veel verschillende informatie uh, een keuze waar ze lang niet altijd bewust van zijn. Mensen liegen tegen zichzelf en mensen hebben altijd verhaaltjes achteraf. Waarom? En dan gaan we het verhaal van ja, dat is een verhaaltje achteraf. Alle verhaaltjes zijn achteraf. Er zijn geen verhaaltjes die vooraf verteld worden. Uh, wat heel mooi is als mensen om te leven... maar heel onhandig is als je erachter wil komen... waarom iemand nou een bepaalde keuze gemaakt heeft... of hoe een proces tot stand is gekomen. En wanneer stop je iemand in een MRI-scanner? Je stopt iemand in een MRI-scanner als je een goed idee hebt... een goed rijk idee hebt van uh, het patroon van hersenactiviteit... waarin je geïnteresseerd in bent. Dus je hebt een soort modelrespons die je zou willen hebben in een brein. En dan kun je, heb je een MRI-scanner echt nodig om te zien... Van, wordt deze modelrespons bereikt of... En hebben wij een idee van zijn modelrespons? Jazeker. Wij willen weten welke jingle het meest aanspoort... tot het beluisteren van onze documentaire. We vinden een proefpersoon, Rosa... bereid om in de hersenscanner van Urensix plaats te nemen. Scholte gaat dan vervolgens onze jingles laten horen... en haar hersenactiviteit meten. Met als doel uit te vinden welke hersendelen... en daarmee welke emoties, dan worden geactiveerd... Rosa, uh, ja. Uh... Volgens mij kunnen we beginnen. Dat denk ik ook. Ik ga jou niet scannen, maar Tinka gaat jou scannen. Tinka heeft daar ook veel ervaring in dan ik. Um, je moet je straks even omkleden, zoals we besproken hadden. Ja. Uh, want we moeten zorgen dat je niks meer van metaal bij je hebt. Je krijgt een alarmbelletje mee. Als je tijdens het scannen toch denkt: ik vind het helemaal niks, dan krijg je een balletje en haal ik je er gelijk uit. Ja? Oké. Okay. Dan gaan we naar beneden. Okay, ja? Ja. Ik vind je het eng, Rosa. Uh, een gezonde spanning. Oké. Okay. <laughs> ik ga er gewoon lekker in liggen en uh, genieten van jullie jingles. Denk nee, ik. Of niet, <laughs> ik weet het niet. <laughs> nou, Rosa die gaat nu. Doe maar weer open. De scanner in. Oh, daar gaat ze. Ze gaat met haar hoofd in dus een enorme centrifuge eigenlijk. En dit toeterende geluid is betekend? Dat vind ik. Oh. Nou, Rosa die komt uit de scanner. gaat En? Komsel? Ja. ja. Ik vind het wel. Ik vond het wel, uh, wel leuk om erin te liggen. Ik ben wel heel erg bezig ook met wat er allemaal gaat wat er allemaal plaatsvindt in, in mijn hoofd. Dus. Uh, ik, ik denk zelf dat ik echt een mega hersenactiviteit <lacht> heb. Want de hele tijd echt een soort van... De, ja. Maar je hebt dus allemaal vers je hebt verschillende jingles gehoord? Ja. Zo, ja. En welke vond je de, de beste? Nou, daar varieerde ik nogal in naarmate ik het vaker oh. hoorde. Vertel. <lacht> nou, omdat de ene is heel herkenbaar, zeg maar. Die met het uh, meest volzijdige sticky vlees, zeg maar. Die, die is voor mij in ieder geval was die... Uh, oh, oh, dat ken ik, zeg maar. En, uh, en dan komt daarna komt een stem die zeg maar uitlegt waar jullie of waar het documentaireprogramma over gaat. En die stem is heel prettig, of in ieder geval die wordt op een hele fijne manier ingesproken. Dus dat vond ik heel fijn. Dat is de jingle van Topformat. Ja, met Bart van Gogh ingesproken. Oké, okay, ja. nou die vond ik heel, uh, heel sprekend of zo. Uh, en uh, dan had je het stukje uh, waar het eigenlijk voornamelijk spreekt gaat. En een soort dus van, dit lijkt wel een cello zo op de achtergrond. Ik weet niet precies wat. Uh, die is heel geschreven, het is heel kabbelend. Um, dat ben ik. Ja, dat weet dat, ik. Dat, <laughs> dat hoort. Dat hoort. Maar uh, ja, wat, ik erbij moest, wat ik erbij dacht in ieder geval is van oh dit, dit is voor een ander soort publiek. Nee, heel grappig. Maar dat was mijn associatie. dacht ik, oh ja, oh ja dit zou mijn vader heel relaxed vinden. Dat is wat ik erbij dacht. Als hij dit hoort, dan gaat hij luisteren. Dat is wat ik zeg maar... Die hoort, die dat, dat en bij die derde, daar vond ik heel grappig aan, is dat ik hem één keer had gehoord en daarna kon ik hem meezingen. <laughs> <laughs> zo, maar die is zo versimpeld en, en ja hij spreekt zo tot het ja, ik weet, weet niet maar hij, hij is gewoon heel makkelijk bijna een beetje kinderlijk en ik had hem één keer gehoord toen kwam hij de tweede keer toen merkte ik dat ik in mijn hoofd zeg maar een was van aan het meezingen mee, euh, <laughs> was Gewees. een paar dagen later Neurowetenschapper Steven Scholten heeft de uitslag van Rosa's hersenscan geanalyseerd. We zien hier nu een prachtig uh, schemaatje. En daar zijn de uitslagen uh, in kleuren van de verschillende versies weergegeven. En om dat schemaatje heen staan allemaal uh, ja, categorieën. Uh, desire, lust, expectation, trust... Dat is dan positief, value, involvement, familiarity ook. En dan, dat is engagement. De ja, en aan de onderzijde heb je dan danger, disgust, anger, fear. En dan nog twee, ja, en die novelty en attention. Terug. Ja, die zien we niet terug in dat stel. Nou, wat we nu zien is versie 2 werkt ook meer lust op, maar minder verwachting. <laughs> dus dat is typisch, dus de, de, de, de, de echte reclame stem werkt lust op. Ja. Stel nou dat dit een betrouwbaar resultaat zou zijn... met een grotere onderzoekspopulatie, et cetera, mm -hmm. et cetera. Zou je dan op basis van wat we hier zien... kunnen zeggen, oké, okay, je moet deze jingle nemen... want die werkt het beste voor het doel wat jullie nastreven, namelijk mensen uh, te verleiden... om naar onze radiodocumentaire te gaan luisteren. Dan doet uh, Jingle Gelato Hans en Jeroen het eigenlijk heel goed... Ik echt de beste. <laughs> we hebben al die tijd, we... Zijn we al die tijd jingles laten maken. Dit resultaat hadden we nooit voor mogelijk gehouden. Die jingle van ons blijkt dus het meest effectief. Een jingle die we in een half uurtje in elkaar geflanst hadden... en waar een standaardmuziekje onder zit. Dat je in elke Apple-computer tegenkomt. Die jingle doet het beter dan de professioneel gemaakte jingles van Kloes van Mechelen en Topformert waar een hele dag aan is gewerkt. Hoe kan dat? Marketingstratege Mark Oosterhout heeft wel een idee. Kijk, Ik denk dat hij het meest nieuwsgierig maakt wel. Dus dat je meer denkt, ja, er gaat iets verteld worden wat ik nog niet wist. En dat zit daar wel in, dat is op de stem die, dat brengt dat natuurlijk zo... Dat is toch dat VPRO-achtige wat wel nieuwswaardig is, denk ik. Wat ook body heeft. En dat zou een verklaring kunnen zijn daarvoor. Dus dat het meeste nieuwsgierigheid opwekt. Dat is eigenlijk ook hoe social media werken. Kijk, als je een idee hebt wat in de eerste paar seconden mensen vastgrijpt... want ze denken, hé, hey, hier wil ik meer van weten... dan heb je ook een hele hoge engagement score. Want dan gaan mensen iets moeite doen om niet iets mee te doen. Ze gaan het afkijken of ze gaan het doorzenden of ze gaan op reageren. Nou, het, dus nieuw, nieuwsgierigheid wekken is natuurlijk wel een heel belangrijk ding in dat traject. En dat zit, denk ik, wel het meest in die eerste. Terwijl bij die twee anderen, dus die van Kloes en die van Topform, zou je misschien eerder een dag kunnen hebben dat het wat afgerond dingetjes is. Eigenlijk meer een jingle, zou ik eens zeggen. Die van jullie? Die zit, dat is eigenlijk het minste een jingle, vind ik zelf. We hadden dus een keer een klant en die had uh, een commercial voor gemaakt. En die deed het eigenlijk heel erg goed. Dat zagen we in allerlei onderzoeken. En toen hebben ze die commercial ook uh, zeg maar aan mensen laten zien die in een hersenscan lagen. Dus echt neuroonderzoek. En Toen kwam die commercial eigenlijk heel slecht uit. Mensen vonden het een angstaanjagende commercial. En toen had het onderzoeksbureau de criteria geformuleerd om te zeggen... waar moet een perfecte commercial nou aan voldoen, of de ideale commercial. En toen hebben wij dus een tweede commercial gemaakt met die criteria als uitgangspunt. En die commercial deed helemaal niks. Die heel snel van de buis gaat en die oude weer terug gaat. Dus dat is ook altijd de nuance die je moet. Uh, nemen bij dit soort type oms. U hoorde: De Jingle is Dood. Lang leven de Jingle. Een radiodocumentaire van Hans van der Wetering en Jeroen van Berghijck. Eerder te horen uh, was hij bij Radio Doc, het documentaireprogramma van Radio 1. Ja, er is bijna geen artiest meer die niet in een commercial gedraaid wil worden. Dit nummer brak door in Duitsland dankzij een grote reclame. Alice Merten. Got no roots Dat noem ik een jingle, Alice Merton. Het is tijd voor de rubriek Wetenschapsgeschiedenis in duizend voorwerpen... waarin we met verslaggever Gerda Bosman op zoek gaan... naar de schatten in de depots van Museum Boerhaven. Op zoek naar voorwerpen die een belangrijke rol hebben gespeeld... in de geschiedenis van de wetenschap. Focus. We gaan naar het jaar 1686. Het jaar dat chirurgijn, anatoom, schrijver, ondernemer en ruziezoeker, was hij geen kapper... Govardo Bitlo, een anatomische atlas uitgaf. Museum Boerhaven heeft een originele uitgave van het boek in bezit. En conservator Tim Huisman vertelt erover. J Jij haalt nou een, uh, een doek van een uh, ja. platte vitrinekast? Ja. Uh, ja, ik haal een uh, leren lab van uh, een platte vitrine. Het uh, heeft ermee te maken dat wat erin zit is... Uh, ja.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 Ja, um, en dan, dan, uh, dan zie je een ja, tamelijk uh, moet zeggen, uh, realistische, zelfs wel gruwelijk realistische plaatje van een, uh, een kind, een dood kind, een, een dode baby. Um, waarvan de buikholte is, is opengemaakt, opengesneden. En um, ja, waarvan de, de darmen...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 Uh, het heeft ook te maken met de tijd waaruit het kwam. De Renaissance. Enorme interesse... in, in, in de schoonheid van het lichaam. In de mens als middelpunt van de, van de, van de schepping. Uh, deze eind 17e eeuw... uit Nederland. Meneer uh, Bitlo, uh, ja, Die zit op een heel andere... Uh, op een heel andere golflengte. Zeg maar. die, die wil... Uh,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 Haar hele, hele ja. rug ligt open. Precies. Die, te... die gelatenheid. Ja, die, ja. ja dat serene. Dat, uh... ja. En tegelijkertijd hè, is ook niet toevallig dat het, het contrast dus tussen de huid die niet is opengesneden, hier op de armen en de onder- en de bovenarmen. Hè, die, die is helemaal gaaf en, en, en, uh, en glad. En dat heeft dan een enorm contrast met die natuurlijk die. Uh,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 Moet je er weer overheen voor de... Ja, <laughs> het laagde uh, aan dat het niet maken van zo'n anatomisch afwas. Het uh, was natuurlijk iets wat, wat uh, was best een onderneming Maakte hij die grafuren zelf of liet hij die maken? Of wat was precies... Uh... Hij, hij liet ze maken. Uh, Bitlo was geen, uh, geen tekenaar. Uh, had dat talent ook niet. Uh, maar hij had, uh, ja, had een, een soort... Uh, ja,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 ja, gevestigde waarden in die medische wereld van Amsterdam. Naar nou, Bitlo uh, had het uh, voortdurend anders de stop met met uh, met de ruis. Um, maar ook in de in, in de in de theaterwereld was hij een, een controversieel figuur. Hij uh, vond dat het het, uh, um, het, het, het het het het het toneel, ja, de, moet zeggen de toneelwereld uh, in uh, in Nederland veel te